omdat Poolse telers hun fruit daar niet meer kwijt kunnen... komt dit goedkopere fruit op de Europese markt terecht. Volgens het groenten is voor een onbekend aantal telers faillissement aangevraagd. Premier Rutte denkt dat het waarschijnlijk niet gaat lukken... dat een Nederlands team nog voor de winter de rampplek van vlucht MH17 bezoekt. In Nieuwsuur zei hij dat er weliswaar een uiterste inspanning wordt gedaan... maar hij is niet optimistisch. Nederland stuurde twee weken geleden nog 30 onderzoekers naar Oekraïne... Ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen dat ze naar het rampgebied kunnen. De rechtbank in Egypte doet vandaag opnieuw uitspraak in de zaak tegen Mubarak. De voormalige dictator is veroordeeld voor het doodschieten van demonstranten en voor corruptie. In 2013 mocht hij zijn zaak opnieuw bepleiten. Getuigen hebben sindsdien hun verklaringen aangepast. Critici zijn nu bang dat Mubarak wordt vrijgesproken. Het weer nog. Op sommige plaatsen dichte mist vanochtend. Als de mist is opgetrokken is er veel zon en het wordt 19 tot 20 graden. Ook zondag en maandag veel zon en dan is het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het nws ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat een zielig, miserig, Ow. hypocriet mannetje. Tja, hou eens even op zeg. Waakzaamheid eh. eh. is geboden. Wat? Natuurlijk moeten we wel normaal doorgaan ja? met de dingen van alle dag. Nou, okay. nou, gewoon ga naar je werk, ga naar je sportactiviteiten, ja? uh, uh, uh, doe wat je leuk vindt. Oké. Okay. Klinkt wel een beetje... Ik ben wel een beetje bezorgd. Ik vond uh, die laatste opstel, was dat, hè? Uh, ja? Ik vond ik wel een beetje zo klinken van... Nou, ga je naar je werk. Ga je weer. Ah, Net je, je, je, je, je vader. Ja. Je al. Maak je niet druk. Ik heb dat helemaal onder controle, ja. echt. Ja, ja absoluut, ja. absoluut, dat absoluut. Goed. Dan, uh, geen zorgen daarover. Nee, hoor. We oh, kunnen rustig gaan slaan. Er worden militairen naartoe gestuurd en uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is gewoon goed voor, uh, goed voor oh. elkaar allemaal. Dat is echt... Uh, er wordt flink geschoten. Ja, ik vind het allemaal toch wel zorgwekkend, hoor. Jawel, maar, ja, ja, maak je er wel druk om? Ik maak me er wel druk om. Oké. Okay. Ja. Uh, Jij niet? Ja, nee. Ik, volgens mij is het echt iets van de media, van die mensen die denken van, Oh, dit is wel weer een spannend spelletje. <laughs> ja, net alsof ze inderdaad zo'n uh, wie spelletje doen of zo'n spelletje op... Uh, ja. Ja, en dan denk ik van, nou jongens, dat zijn eigen mensenlevens, hoor. alsjeblieft. Ja, da daar's, dat was ook een beetje mijn gevoel van... Ze zeiden, ze praten er echt zo over alsof het... Nou ja, we gaan gewoon een beetje bombarderen en dan gaan we iets uitroeien. Zo wordt er over gesproken. Ja, dan zie je zo'n klein explosietje op een scherm. Maar wat erachter zit, dat zien ze niet. Ja, maar het lijkt... Ze doen het volkomen alsof het gewoon, zeg maar, het is gegroepeerd. Dus op één plek, dan gooi je wat bom om en dan... Is het klaar? Is klaar, is weg. Ja, want dan krijg je weer wraak en zo. Ja, maar dat zijn allemaal mensen, dat zijn allemaal individualisten... die een klein beetje bij elkaar aansluiten. En een beetje teleurgesteld zijn in de wereld. En die denken van... Maar ik wil ook op dit podium komen. Ik wil ook in het nieuws komen. Ja, maak dan een mooi liedje of zo. Kom op. Ja, maak dan een mooi liedje. Maar als je niet kan zingen. Ja, dat is wel leuk. Dan maak je een mooi kunstwerk. Mooi kunstwerk, precies. Hij ja, een mooi boek. Die rappers hebben het wel goed aangepakt, moet ik zeggen, toch? Ja, ja precies. Ja. Maar, maar is dat ook nog wel een dingetje hoor? Om te doen. Dat doe je ook niet zomaar. Nee, dat is waar. Een beetje monotoon praten. Dat is altijd wel, vind ik altijd wel moeilijk. Nou, oké, okay. kennen genoeg. Ja? <lacht> ik ken <er> genoeg. <lacht> kennen genoeg die monoton praten. Gelukkig zijn wij niet zo. Goed, nee, toebak leeft tot en met tien uur op het toestel weer. Het team is weer helemaal compleet. We is er vol met grappige muziekjes en leuk, uh, leuke berichten natuurlijk. En even een van de leuke planten E-start is Mo Solid Gold. De plaat vind ik wel toepasselijk. My personal savior, Rutte. I was up for a good time. I tried to hold it down. Until it messed me up, put a spill light on.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 cracking a smile the room is too hot to handle too good for running a mile yeah Personal Savior, echt, het is een plaats... dat je denkt, ik ga helemaal wild erop gaan dansen. Ja, niet te wild. Je komt de, de, hele, de, de hele ochtend... het uh, ritueel komt er weer uit natuurlijk, dat moet je ook weer niet hebben. Maar goed, het is leuk, mooi, het gold... en mijn Personal Savior. En ik moet zeggen, onze redding is misschien wel Rutte. Die is zo bedaard, zo... dat je denkt, ik heb alles onder controle, dus... ik heb er wel, ik geloof er wel in. En ook Lodewijk Ja, nou, die heeft het altijd goed onder controle. En ik moet zeggen... Uh, de Lodewijk Usher. Hij is vandaag jarig. Ja, gewoon grappig. Even kijken hoe oud hij is geworden. Hij is. Pak echt het lijstje erbij. Sukkelig die er niet bij de hand heb. Uh, oh ja, hij is 40 geworden vandaag. 40, 40 pas? 40, ja, ik zat ook al een beetje de te jonge kijken. Blom. van. Dat is een hele jonge blom. Dat is een hele jonge blom, Ludwig Escher. Ja. Dus, nou. Ja, wij raken nu in de leeftijd langzamerhand dat. I Jongere ministers, misschien onze kinderen kunnen zijn. Dat is wel heel erg. Iedereen is jonger dan ons, lijkt wel. Ja, dat is wel. Dat vind ja. ja, ik wel zeker. Ik heb beetje. daar geen last van. Jij hebt er nog geen last van, hè? Nee, nee. nee. Nou, we zijn heel compleet en we hebben natuurlijk onze jonge hond hier ook weer. Ja, Mark. Onze jonge hond. Onze maar, jonge hond, en wij zijn dan uh, de, de, de oudere honden. <laughs> Oude ik ja. zie mezelf als zo'n zo zo golden retriever. Zo'n uh, gezellige hond. Nee, nee niet zo. Nee, uh, zo zie ik nee. mezelf, hoor. Ja, oké. Okay. Oh, als onderhuids, uh, vriendelijk lachende hond. Ondertussen mm. maak geen verkeerde uh, move, want uh, ik, ik pijtje je in je... <laughs> Goed, nou nog even terug te komen op mijn vorige de, Dat de, deed de, de ik denk aan vanochtend. Vanochtend reek ik in de auto, ging nog even tanken. En ik ging even, ja, even bij de machinepomp langs. En toen raakte ik een beetje in de klins met een auto. Die wilde links en ik wilde rechts. En toen een beetje zo, zo heen en weer. En degene ging hey links dus en ik ging rechtsaf. Een beetje eraf. En toen kwam hij toch weer terug op mijn vluchtstel. Ik denk, what the fuck, hij gaat achter me aan. Ja. dus, dus ja. Oh. Ik, oh ik had mensen een beetje kriebel in je buik van oh jeetje is iemand die verkeerd uit bed van haar gestapt is weet je wel? Ik denk van nou die gaat toch even tegen mij zeggen van. Hoi, uh, hey, kan even anders hè? Met je opletten. Dus ik uh, dus hij haalt mij in. Ik denk ik ga langs maar Hij haalt mij in en gaat uh, parkeren. Naast je rijden? Zo nee zo. dat niet. Nee. Hij parkeert en hij stapt uit. Ik denk, oh is een hele grote neger ook nog. Ja. Pot zeg. <laughs> maar uiteindelijk nee, hij liep mij voorbij en hij zijn niks. Hij wilde je gewoon even laten schrijven. Even intimideren. Ja, leg ja. Het grappige was. Dat is over ja, typisch, natuurlijk. Dan gaat hij. De, de, de shop binnen en wat koopt hij? Een hele grote, lekkere, warme frikandel. Ik denk nou ja Doe je dit nou expres gewoon? Zog eens vroeg. Ja, zorg eens vroeg. Een frikandel. zo grote frikandel. Ja, een grote frikandel. Van een meter, oh, nee, hè? Dat <laughs> heb je toch helemaal niet nodig, joh? <laughs> nou ja, ja, sorry, de praatjes zijn er weer. Maar goed. Uh. Huh? Ah, ja. Dat, da, dat heb ik onder, even onderindruk. <laughs> Hubbel indruk zeg maar. Oké, wat blijft even op de radio. Heerlijk, heer. ja. Het is tien uh, minuten over acht. Ik zit te kijken naar onze jonge gedeelte van het radioprogramma. Ja, zit je naar nou mij te kijken? Ja, ja, ja. ja ik heb hier een verhaal over een otter. De otter van de... Cornish Shield Sanctuary. Ja, Sanctuary. Ja, in het Brits plaatje Queek is een held. Um, want uh, hij heeft een uh, bezoeker, haar uh, iPhone, die liet ze vallen in ja. het water. Nou, de, de otter die zag dat, zwemde naartoe. pakte de iPhone op ja. en haalde hem uit het water. Oh, wat lief. Oh. Eén ding was, het, het, de foto's zijn echt heel schattig. Want je ja. ziet echt zo die otter met die, met die, met die iPhone in zijn oh, handen. Oh, plaats hem op onze pagina. Ja, ja. ja ik ga hem even ja. plaatsen. Oh, ik wil hem zien. Jammer genoeg is alleen de iPhone... Overleden. Overleden. Overleden. Ja. ja, dan, nou, ja het, het idee was gewoon goed. Dat maakte het wel goed. Maar ja. hij was nog niet gebogen. Hij was, nee, ja, niet oh, maar, dat nee. moet je niet. Ja, wat, wat bizar ook. Hè? Echt, elk televisieprogramma maakt bijna reclame voor... de iPhone. iPhone 6... Terwijl, hele, een heleboel mensen zeggen Ja, Ja, zeg zegt niks nieuws. Nee, het, eigenlijk niet ja. schokkend. Nee, je kan hem buigen en zo. Dan denk ik... Er wordt ja, nooit zo wel gepraat over niet buigen. Ja, dat is juist het hele probleem. Je, ja, je hoort hem. hem niet te kunnen buigen. Ook hè? dat we het erbij hoorden. Ja. He, het is makkelijker met ja. zitten, dan buigt hij mee. Dat, ja, dacht maar dat, dat maar het was. Dat doet hij eenmalig. Eenmalig. En daarom doet hij het gewoon niet meer. Oké. Okay. Dus dan dan, dan kan je hem ja. gewoon in je kontzak laten zitten. Dat je denkt, nou kom hem ook niet te pakken. Want dat doet hij toch niet. Nee. Nou ja, ik vind het wat een gedoe over zo'n iPhone... Terwijl andere toestellen nooit zoveel aandacht krijgen. Terwijl die volgens die eh, kritische kasters ja, dat... veel beter zijn. Ja, maar dat is oh. marketing. Dat, dat, is ma dat is nou marketing. Dat is nou marketing. Nou, ik vind het echt heel knap. Ik vind ja. het echt knap dat ze toch. Ze wachten net zo lang dat ze denken van nou, uh, er, kom, er komt niks meer uit onze uh, fabriek, en dan komt er uiteindelijk iets uit. En dan gaat iedereen erover praten en zegt van. Nou, ik vind het toch tegenvallen. Ah, vind, vind, ja, en toch, uh, en, en, en toch verkopen ze de, de, de miljarden. Ja, klopt. Dus we verkopen we het wel heel veel. En je betaalt er 800 euro voor. Het is echt bizar. 800? 800 ja, Het is euro. veel hoor, vind ik. Toch ja. Ik zit al te kijken naar de iPhone 5. Ik denk, ik ga naar de volgende stap gewoon. Ik ga van de 4 naar de 5. Ja. En Heb dan, dan over 4, 3, 3, 4, 4, 4 ga ik weer naar de 6. Oké. Okay. Nee, dan, dan zou ik de 6 in boven slaan. is niet zo heel... Uh... Nee, precies. Daar, dan Na pak... de 7 is het ook nog niet. Dan, dan pak ik gewoon een mij. extra plaatje aan de achterkant op. Komt het ook goed, zeg maar. Straks meer wetenswaardigheden. Eerst even een nieuwe single van U2. The Miracle of Joe Ramone. En daar gaan gaat het ook over een van de leden van de Ramones. Ja, dat dacht er een beetje. Punk! Muziek van de Sticky Fingers. Gold Navel. Daarvoor nog de Miracle of Joe Ramone. Dat gaat over een van de leden van de Ramones. Aan de jaren tachtig, waren natuurlijk groot. In 2001, geloof ik, is Joe Ramon overleden. Echt iets van kanker of dus zo, is een wel heftige ziekte, in ieder geval. En uh, heel veel uh, ja, tributes to Ramon is, zijn er gemaakt door Joe Ramon. Maar iedereen wou, had zoiets: wat een suffe plaat. En eindelijk heeft U2 een goede plaat gemaakt. En daar waren onder andere de, de familie en de kennissen van Joe Ramon erg blij mee. Hoewel ze zelf niet een hele grote fan van U2 zijn. Nee, die is een, een beetje jammerige muziek. Maar goed, dit vinden ze toch wel weer. Tonen van respect. Ook, ook nou, leuk. Dus, en daarbij komt dat heel veel oude beelden van de punk zien weer een beetje in de media worden gebracht. Dat iedereen denkt, oh, de punk hebben we ook nog. Lekker dwars te zijn, weet je. wel. No future! Dat was zo'n leuke... Nou, dat is aardig gelukt. In de jaren 80. Dat is veel, dat is veel voor, voor die mensen is het aardig gelukt. Ja, klopt. Wat ze, waar ze allemaal tegenaan trapt is nu wel een beetje waar, uh, werkelijkheid geworden. De hele economie en zoiets. Uh, het, is, uh, ja, het is 20 minuten over 8... En uh, welkom bij het rijdenprogramma. Ja, dank je. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Oh, schuif aan. Ja, ik ben er al lang. Hallo. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik had uh, uh, mijn bril even niet op. Ik kom er ook mooi tussen, hè, twee van die mannen. Ja, dat is waar. Dan werkt het wel, ja, een ja, beetje. ja, ja oké. Okay. Nou, we okay. we zetten de deur. Ja? En ik ga voor jullie speciaal een bericht doen over voetballen. Want uh, toen, de tijd met uh, kampioenschappen daar... Dat, uh, uh, met de WK werd er steeds... als iemand aan de vrije trappen neemt... werd er even gesprek daar, weet je, op de op de grasmat, een wit streepje. Oh, en voor, dat die, heet, voor die, en dat die vrije heet, trap. Ja. Dat, heet, ja, dat heet dus vrije trappenspray. En oh, dan, dan blijkt dus ja. dat de Argentijnse vrije trappenspray... die op het WK hmm. gebruikt werd verboden is... door de Duitse Verkeuringsdienst van Waarde... terwijl ze wel kampioen zijn geworden. Yeah. Maar in de spuitbussen zitten parabenen... want het zijn weet ik niet, maar daar wordt van vermoed... dat ze hormona hormonaal te actief zijn. En het middel mag daarom volgens de TUV... zowel in Duitsland als in de rest van Europa... niet meer verkocht worden... Het uh, Duitse voetbal uh, had echt zo van nog uh, Nieuw, het zal wel. Maar uh, het schijnt dat de KNVB al gezegd heeft dat er in Nederland gebruikte spray is wel gekeurd En dat middel is van Nederlandse maak. geleid. Dus het is goed. Wat een gedoe. Maar de hormonen, het schijnt dus je hormonen te activeren. Dus dat is de Nog beter staan. Kunnen ze toch nog veel beter een schop uitdelen? Ja, waarschijnlijk. Parabenen zit erin. Nou, dat klinkt, ja, natuurlijk. Ja, wel spannend. Ik denk aan naar parabonen van met wiskunde, maar parabenen heb ik dan nooit Parabenen. Doe maar een paar benen. Ja. Ik heb hier ook nog wel een grappig berichtje. Een Canadese postbode, die wilde net een pakketje bezorgen, maar hij aankwam had hij een klein probleempje. Ja. Er zat namelijk een hele grote beer. Een beer? Op voor de deur. Oh. Ja en o. hij vond het toch een beetje eng uh, ja. um, om zeg maar dan het pakketje bij de deur af te leveren. En in Amerika of Canada in dit geval hebben ze van die, van die brievenbussen bij de voor in de tuin staan. Ja, ja. Daar deed hij toch maar even een briefje in. Ja. En daar staat op uh, ja kon hem niet uh, uh, leveren en dan als reden uh, Beer at door. En het, het briefje is even op, uh, op Twitter geplaatst. Ja. Dus dat uh, is heel grappig om te zien. Oké. Okay. Moet, ja, Moet je even bij Hij had, had niet iets bij zijn hand, zo van denkken. Van Hop. Beer omgelegd. Klaar. Maar dat, uh, dat ging hem toch even bij. En nee, Canada ja, ja, ja. heeft natuurlijk alles op straat gelopen daar ook. hè? Ja. Allah. Canada. Oh man. Dat zou hem doodschrijven. Je zei voor dat je s'nachts gestapt hebt. Ja. Dan ben je een beetje... Een beetje balletje. al, ga je naar huis en dan sta je gewoon oog in oog met zo'n beer. Ja, kun je lekker dat je van, Oh, leuk. Ja, en dat, ja, dat le je dan denkt van nou, ga ik knuffelen. Nou, ik weet niet wat er dan gebeurt. Ja, ja zo'n beer. Ja. Ik, ik, ik kan me nog herinneren van die... Uh, die idioot die tussen de beren heeft geleefd. Ja. Zijn naam even vergeten. Ik weet alleen dat hij altijd van die, van die mooie one-liners had. Zoals deze, iets van hem: It's a painful world. Ja. ja. Hij had oh, dat is echt zo geleden. Hij is uiteindelijk iets opgegeten door beren. Hij vertelt dat als je zeg maar, in de buurt van een beer komt, moet je altijd heel nederig opstellen. Heel klein maken. en Eigenlijk zo min mogelijk bewegen. Want een beer kan niet zo goed kijken. Oké. Okay. Dat was een beetje de Maar hij termen. ruikt je toch wel? Want beren hebben hele sterke reuk. Ze dus ja. kunnen van, van hele grote afstanden ruiken waar de honing is en zo. Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet hoe ze dus, dat doen. Maar, maar, maar, of doodspelers dus, gaan het ook wel te werken. Ja. Ja, ja. Van je, ja, dan moet je wel ook gewoon een dode geur hebben. Uh, dat duurt altijd even, hè? Ja, dan halen we gewoon een spuitbus. Dat is in de spuitbus. Zitten er een paar benen in dan, of niet? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag, ja. Goed. Nou, goed, zover het het even. Ja, er zit nog veel meer in de pen natuurlijk. Dat is allemaal weer logisch. Ja hoor, dames en heren. Wachtend op de nieuwe zingen van de Neon Trees. Want maken ze leuke muziek, weet je nog, Animal? Dat was echt een grote hè? dames en heren. Echt wel. En dit is de ontmochende van Sleeping With A Friend... Cause this is trouble Yeah, this is trouble to some. Sing with a friend van uh, The Neon Trees. En ze hebben alweer een nieuw album uit. En daar zou ik ook eens even gaan kijken wat er allemaal nog meer. Uh, wat voor meer muziek ze hebben gemaakt. Of uh, er zijn nog meer hits in zitten. Dat weet je allemaal niet. Goed, het is alweer half geweest. En we half altijd even het bericht uit de omgeving. Onder andere uit Zandvoort. Bedankt, Harlem. Geen besteden. Arnhem Ja, hou nou maar op. Hou ah, nu maar. maar op. Ja, ja. Ik heb hier een brief. Dat is het leuk als je een brief is gericht aan de gemeente Zandvoort. Een, van een het brief het, nog? Echt een brief? Ja. Van, uh, die komt van de Canemar Golf Country Club. Want we hebben natuurlijk uh, pas geleden de KLM Open 2014 gehad. Ja. En uh, de heer, de voorzitter, die zegt... mede namens de KLM en TIG Sport wil ik u graag bijzonder bedanken... voor de plezierige en constructieve samenwerking en ondersteuning... van uw ambtenaren en gemeentelijke diensten. Dus dat is echt heel positief. En uh, volgend jaar zal het uh, KLM Open weer... op de Canemar Golf Country Club worden georganiseerd. En uh, ze hopen dus weer op dezelfde vruchtbare wijze met elkaar te, samen te kunnen werken. Ja. Nou, dat is toch leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Maar, ja, we, we ja. moeten ook wat meer positieve berichten brengen. Want, nee, uh... Daar kan je niet langs. Je moet nee, het omrijden. Ja. ja. Nee. Oh, dat moesten moest ze toch nog even zeggen. Nee, en daar ook niet. Nee, je bent even over de stoep. Niet fietsen, hè. Lopen gewoon. Nou, als we het toch over golf hebben. De vijfde editie van de jaarlijkse New Iniekum PUT-wedstrijd werd weer met veel inzet en uh, plezier georganiseerd. Door het bestuur en vrijwilligers van de, de Zandvoortse golfclub Zonderland. In samenwerking met de stichting Vrienden van New Iniekum. Personeel, vrijwilligers van New Iniekum. Was het echt weer ja, een, een, een spektakel. Het was leuk. Veertien uh, cliënten van New Iniekum deden er aan mee. En het is ook de laatste keer. Het is dus de vijfde keer. De laatste keer is denken denk ik volgend jaar een nieuw uh, sportevenement te kunnen organiseren. En één. Iemand, Jan Romeijn, heeft een uh, hole-in-one geslagen... en kreeg meteen een fles champagne. En uh, onder andere de eerste plaats voor Pieter Postuma. Die heeft, die heeft gewonnen met uh, niet met een hole-in-one... maar gewoon met, uh, veel, uh, met heel weinig slagen uh, geput. En onder andere ook uh, uh, Truus Booster uh, is, is de eerste plaats geworden. Uh, in de tweede plaats Rob van der Einde. En de derde plaats is Koen Bartels met het, uh, de put... Uh, nu uniek, een putwedstrijd. Even kijken hoe het nou precies heet. Maar goed, dat is de vijfde keer en voorlopig even de laatste keer. Maar heb je ideeën, moet je het even, even melden bij de stichting. Goed, andere dingen uit ja. Zandvoort. E, een een verkeersregelaar uh, is omver bij het circuitpark Zandvoort. Nee, echt? Uh, vrijdagochtend rond, uh, <laughs> rond 8.50 uur Nee, maar nee, het, ik het gewoon kwam echt, ja, het, het, kwam, het kwam een beetje zo eruit, zo van... Nou, vertel eens wat nieuws. Nee, ik heb zo'n verkeersregelaar die let toch op het verkeer. Hoe kan die dan nou op ver gereden worden? Nou, dat zal ik even uitleggen. Ja, heel Om, goed. Uh, uh, afgelopen vrijdag heeft een uh, Belgische automobilist ingereden op een verkeersregelaar. Een 58-jarige man uit Antwerpen wilde zijn auto bij het circuitpark parkeren. Uh, maar echt op het circuit, zeg maar. Omdat dat gedeelte uh, ja, niet geparkeerd mocht worden, werd hij tegengehouden door het slachtoffer. Die dienst deed als verkeersregelaar. En? De verdachte trok hard op, gooide zijn auto in een spin en stuurde recht op de verkeersregelaar Uf. af. Dat zie deze sprong opzij en pakte de auto bij, bij de deurstijl vast. De bestuurder stuurde echter opzij tegen het verkeersslachtoffer aan. En daardoor kwam deze tot ten val. Ja? Het slachtoffer liep verbonding aan zijn hoofd en heup op. En oh. ja, de verdachte die reed er vandoor, maar is uiteindelijk wel door de politie opgepakt. En hij verklaarde, ja hij was uh, be, toen hij probeerde daar te parkeren op, tegen zijn hoofd aangeslagen. Tegen zijn hoofd aangeslagen? Ja, dat, dat, dat, dat zegt de, de man zelf. Dus, ja, in de wagen was hij tegen zijn hoofd ja, aangeslagen weet, door de verkeersregelaar. Zoiets? Ik weet het niet. Nou, maar dit in ieder geval, wordt er uitgezocht. Er wordt nog nader onderzoek, inderdaad. Ja, dit, is, is uh, dit is wel een beetje bizar, ja. Uh, andere berichten zijn. Andere berichten, ja, ik heb ook zeker nog wel andere berichten. Uh, je kunt je opgeven als je mee wilt doen met een hele grote strandrit voor speciaal Friese paarden. Dus heb je zo'n mooie zwarte met dan die wapperende manen? Ja. Want uh, je kan je opgeven via. Uh, info.bosma-zandvoort.nl En het, ze gaan dus... Uh, op 25 oktober gaan ze rond 12 uur starten... bij de baarshoeven. Volgens mij is dat die uh, uh, manege uh, in Noord, dacht ik. En de rit gaat via NH Hotels... naar het strand richting Slag Daar wordt gekeerd en dan gaan ze weer naar Zandvoort. En de organisatie meldt wel expliciet... er mag alleen in het stap of draf gereden worden... galoppen ze in verband met de veiligheid niet toegestaan. Maar het moet echt een prachtig plaatje op gaan leveren. Dus ik al die... Uh, Friese paarden, ik vind ze altijd zo mooi. Ja. Ja, ik ben er altijd wel... Dus jij gaat erin? Het is... ik zou het wel willen kijken, maar ik moet wel... Ja, dan moet je rond half één of zo een beetje op het strand zijn. Dan ga je redden. Ja, toch? Ja, ik geef je 10 uur hier, dan mag je die kant op. Oké, je Je kan nog meedoen, maar je moet het wel even aangeven dat je mee wil Ja, via info at bosma, zandvoort.nl. Precies. Met je paard kan je gewoon meedoen. Ja, Omdat de omroepers tegenwoordig uit het dagelijks straatbeeld zijn verdwenen... zijn ze nog steeds. En jawel, jawel er komt weer een uh, dorpsomroeperconcours vandaag. Om tien uur gaan ze al uh, omroepen en dan gaan ze alle uh, sponsors bedanken. En om half twaalf worden de omroepers officieel ontvangen bij het bordes, op, het, op het bordes van het raadhuis. En dan uh, door Niek Meij wordt dat gedaan, de burgemeester. En om half twee uh, gaan ze dan twee rondes doen... om uh, ja. Ja, iets te vertellen, om, omroepen. En uiteindelijk dan uh, in de uh, jury zit, uiteindelijk zit even kijk, de burgemeester zelf... en Henk Janssen en Rob uh, Dodder, Do Dolderman... En, uh, oh, die is van de dansclub? Die is van de dansclub? Ja. Van de dansclub. Precies. Jou, ja. Ja, well, ja, ik ben ook al een die beetje. Ik gaat kijken door de de jaar de 1. of de dorpsberoepen zich sierlijk bewegen. Ja, ja, precies. Ik snap ook ja. niet wat de link wist, maar met dansen en <laughs> oproepen. Maar... maar het mooie is wel, vorig jaar ook, we, dat merk je, dan kom je in het dorp en dan zie je al die mannen verkleed rondlopen. Dat je denkt, is dat carnaval? Maar dan, uh, en dan zitten ze gewoon op een gegeven moment dan verzamelen ze met z'n allen bij de hemel, want daar heb je dan zo goedkoop ontbijt. En dan zitten ze ja. met z'n allen. Nou, ja, zeg, moet je dat nou echt even noemen? Goedkope ontbijt. Gaan ze wel ja. lopen luren bij de Maar Kunnen we nog wat, van de wat aan de prijs doen? Ja, maar het is gewoon... Bij... met z'n allen naar binnen? 2 euro of zo, weet ja. je wel. Dat is heel ontbijt. Dus nou... Uh, 1,50? Als we met de tieners zijn, kan dat? Misschien, ja. Maar ah, het is ja, ook wel een heel vermakelijk gezicht. Wel ja, het is leuk. Ik bedoel als we iemand door de straat heen lopen te roepen. Normaal was dat wel gek, maar nu iemand die ook iets zinnig zegt. Ja, dus dit begint ja. om tien uur, dus. en om half twaalf worden ze ontvangen. En om half twee begint de echte wedstrijd, hè? De hele dag bij onder de pannen. Zo, in stand Nou, tot zover, de en Bricht. Of had jij nog een kleintje? Nee, nee ik... Nou, dan uh, gaan we straks uh, door mee uh, in het tweede geldje te rijden. Dan hebben we nu tijd voor muziek. Een oudje uit de doos. Go West. We uh, hadden verschillende hits. Nou ja, verschillende hits. Twee stuks om precies te zijn. En dit was de grootste. We close our eyes. Dat is juist het dat je een broekletje met je wakkerbord. Dus het is zaterdagmorgen. Je moet eruit. Kom op, man. 80, go West en we close our eyes. We doen onze ogen dicht, gewoon, ja. Ik heb hier geen ogen dicht gedaan. Oh, oh ja, ik heb wel, ik heb wel redelijk geslapen gewoon vannacht. Ik, ik maak me er echt helemaal geen zorgen om, hoor. I.S. maakt ons niet gek. stond vandaag in de Telegraaf. Uh, is het nou I.S. of is het nou Isis? Ik weet het nou niet meer. Het Wat? was I.S. Ja? Alleen ze hebben hun naam in Isis veranderd. Maar, maar, maar, ik dacht dat het... maar Isis is eigenlijk een Egyptische god, hè? Godin, sorry. Oké, okay. maar het ja. was ISIS en nu zeggen ze IS, en nu staat ja, hier ISIS in de kant. Ik maar IS betekent gewoon Islamitische Staat. Dus ja. dat, dat is de juiste. Benaming. Oké. Okay. Maar wat ISIS waar dat voor staat weet ik niet. Nee, dat ja. moet je nog maar eens gaan zoeken. Maar gaat, het is gevaarlijk. Ja, ik durf, blijf uit de daar, de ik, ik durf daar niet op te googelen. Straks uh, wordt mijn paspoort afgenomen. Ja, ja, precies. Dat dat denk uh, ze dan denk je meteen dat je je aan wil sluiten. Nou, dan googel je gewoon godin, spatie ISIS, en dan zie je dat ISIS een. Ja, dat, dat, maar... Dat, dat, maar ik wil weten waar ISIS voor staat. Nou, dus vind... Dat doe je betekenis ISIS. Ja. Nou, dan dat, dan ik ben je wel Dan word je niet opgepakt, hoor. Nee. Oh, ik, maar ik zag net wel in de krant dat er een jongen was van 18 die had vier of vijf. Jongen geronseld en die waren alweer op weg naar. Oh. En dan denk ik van, het is toch wel... Uh... wordt lekker, lekker leeg, ja, maar, leeg in Nederland ja, ja, ook, hè? Ja, ik vind het ook een beetje Ik, want mijn zoon is ook niet gekomen vannacht. Dus ik heb dat <laughs> toch een beetje van... Oeh. Nu denk ik even, maar... oh... Oh. Ja, hij zal ja, bij een leuk meisje blijven slapen. Of misschien als je straks uh, thuis komt, is hij eindelijk thuis van het uitgaan. Ja, of hij wordt nu heel pissig, want uh, dat straks wordt hij aangesproken op straat. van, Waar was jij vannacht? <laughs> dat kan ook toch Iedereen die hem <laughs> tegenkomt, hem even aanspreken waar je ja, vannacht was. Waar was je dan? Nou? Ja, precies. Nou, uh, Er is niks aan de hand. Er is, er is geen bom, bom of zo. Of zo. Nee, nee het, is de, niet, het is gewoon niet. een lege tas. Maar je weet het niet. Nee. nee. nee. Nou, ja, dit is, nou ja, We hadden ooit toch ook een bericht over een man die had een... Uh, uh, een tas bij zich en, dan had hij iets, uh, en toen zei hij dat het een, uh, een bom was. Ja. Maar het was eigenlijk zo'n apparaat. Uh, dus, uh, wat een vibrator uh, voor dames is. Ja. Dit was dan voor mannen. Dat was een maar hij durfde apparaat, het niet te ja. zeggen, want zijn moeder was bij hem. En toen is hij helemaal opgepakt. Ja, dus had, ik er dan maar een stoel verhaal van maken. Ja. Maar ja, toen heeft hij twee jaar ja. vastgezeten. Ja, dat is zoiets. Ja. Ze lopen peuteren eruit om bekend te hebben dat het uh, niet ja. Ja, Maar dit ik vind ik wel geweldig. Ik, ik had het wel voor hem dat hij dat ding wij had mogen nemen. Ja, ja, inderdaad. Dan heb je nog een beetje afleiding. Ja, maar daar kan je weer wapens van maken en zo, dus maar nog even terugkomen? Ja, op Wat de parebenen. zijn parabenen? Nou, vertel. Oh. Nou, het blijken dus chemische stoffen te zijn die conserverende eigenschappen hebben. Waarom heb je die nodig in zo'n uh, zo uh, vrije trappen spray? Dat weet ik niet. Nee? Maar het wordt ook vaak gebruikt dus in cosmetica en andere schoonheidsproducten. En ook uh, in shampoo en tandpasta. En uh, ja, de chemische eigenschappen. Die ze, ze doden schimmels en zwammen voordat deze een kans hebben om zich te verspreiden en schade aan te richten aan de producten. Dus ja, dat, dat zijn dus parabenen benen. Maar okay. ze schijnen dus ook uh, eventueel uh, de gezondheid te schaden door bij te dragen aan de ontwikkeling van tumoren. dat willen onze voetballers niet aandoen natuurlijk, hè? Nee. En nee. dat is allemaal alleen maar om een wit lijntje te trekken op het ja. sportveld... om achter te kunnen Ja, maar staan. weet je, het idee dat, dat, dit, dat dit dus allemaal ook in schoonheidsmiddelen zit... zo van, ja, het maakt die huid zichtbaar ja, maar het jonger en zo. Je, ja, je gaat de, de vrouwen dood. Ja. ja, maar? Het is inmiddels verboden, dus. Ja, het mag ja. niet meer. Nee. Nou, misschien moeten we gewoon een krijtje gebruiken. Een krijtje, of, dat heb je niet, hè? Maar wel is het allemaal cool nou, ze kunnen graag. gewoon toch even een lat neerleggen. Een la ja, precies. Ja, even snel, en daarna haal ze hem weer weg. Ja, even, even snel zo. De scheidsrechter, is het idee dat het aan het reden is. Zo, even een lat uit mijn boekzak. <laughs> en iedereen bukken. <laughs> Wat gaan we slaan? <laughs> ja, precies. Even luisteren gewoon. Een uh, uh, corrigerende tik is ook altijd wel op zijn plek, ja. vind ik. Maar hoe is het trouwens afgelopen nu in... Uh, uh, er was een stad in Nederland waar ze met voetballen nu hadden van... als er nu wat gebeurt, dan staken we de wedstrijd. Dat was van de week ook op het nieuws, hè? Ik kan me niet voorstellen, want voetbal moet altijd doorgaan. Ja, toch? Jullie hebben ja, het niet gezien? Ja, ik heb het niet meegekregen. Ze waren was drie weken bezig en ze werden nu al, waren nu al drie scheidsrechters die waren al bijna ziek thuis, weet je wel. Ja? <laughs> want ze hebben gezegd dat ik een klootzak ben. Ja, nou ja, dat, dat, ja. agressie op het veld en zo. Ja, precies. Nou, ja. Uh, ja. nou goed. Uh, nog iets anders? is even een stukje, nou, een stukje muziek. Eerst een moppie muziek, dames en heren. Dan dus zou je denken alweer deze plaat van U2. Maar het grappige is, deze is van de Cooks. En die lijkt echt verdacht veel op deze plaat. Hoor oh je dat? Ah, ik ben een ja. beetje hetzelfde. Het is dat is grappig. Dat is, ja. Dat is dat. Dit is dus U2. En dit is dus de Cooks. En de Bad Habit. we nog verder? Ja, dacht ik ook. We gaan weer verder. Ik kan daar altijd zo slecht tegen. Is ja. je al wakker is, hier? Ah. Lucht alarm. Lucht nou, goed nieuws natuurlijk. We zitten met anderen ons, ons te verbazen over wat er nou weer ja, met die windmolens aan de hand is. Eerst dachten we van, oké, okay, plaats je dan maar voor Zandvoort uit uh, 500 meter uit de kust vandaan. Dan gaan we gewoon van Zandvoort één groot windmolenpark maken. Dan zetten we over op elk huis een windmolentje. Dan gaan we echt het voorbeeld geven aan iedereen. Maar wat wil minister Kamp nu weer? Die wil het allemaal vandaan van tafel vegen. De hele plan, weg met dat plan. Ik heb een nieuw plan. Ik wil bij Zeeland één heel groot megapark... Uh, wil ik uh, neerzetten. Dat ze kosten te zijn. Uh, want dan hoef je niet te lopen slepen. Alleen moet wel een hele grote kabel worden, zeg maar, naar, de, naar de waterkant worden Een ge... grote ge... kabel. Een hele grote kabel. Dan kunnen we gelijk een pier kabel Dan maken we een pier. Op die kabel. Ja, je ja, ja, het een goed idee? Ik vind het een fantastisch idee, ja. Ja. Eh, hey, ik, ik weet nog wel een Pier staan bij Scheveningen. Die, ja, die, die, die ja maar, maar die kan, nee, we maken gewoon een nieuwe. Ja, maar wat moeten we dan met die Pier van Scheveningen? Ja, die oh. moet weg. Oh ja, nee, eisen. Oh, nee ja, nu eens. En dan gaan we hier houten. gewoon ook zo'n een mooi hotel maken. Krijg, geef geven we die aan Piet Heijn Eek mee? Kan die daar weer wat meubels van maken? Oké. Okay. Wel klaar dan. Goed idee. Maar uh, ik wil zeggen, ik ben echt verbaasd. Echt, het, het heeft zoveel, het heeft zoveel doen, uh, stof doen opwaaien, die windmolens. Iedereen heeft zich er druk op gemaakt. Ik kan me nog herinneren, een of andere uh, heel gedreven uh, oudere vrouw in Zandvoort. Sorry dat, dat ik je naam niet meer ken. Maar die heeft door Zandvoort <laughs> heen gefietst. Die heeft iedereen gemotiveerd. Doe het niet, uh, dit kan niet. En iedereen was met haar eens, het kan niet. En uiteindelijk. Had hij dus van, nou ja, oké, okay, plaatst het dan maar iets verder uit de kust. Dan een zijn kleintje dan, Een kleintje, kleintje dan. Een dan, iedereen is mee. En nu denk ik, wordt het wegge... wegge nou, We, Weggebonzoegd. Ja. Toch een goed plan. Nou. Ja, toch blijf ik erbij. Die bedrijven hebben vet veel geld geïnvesteerd om dat nu allemaal te, te regelen. Ja. En nu is de... Oh, nee, nee, het gaat toch niet door. Nee, hij zet het dan gewoon uh, 50 meter dieper. 50 meter, ja. ja 50 meter? Ja. Verder? Die Verder, dieper. ja. Ja, of... ja, ik bedoel, uh, dieper de zee. Ja, ja. Verder, uh... Verder weg. Ja. Want is dan, dat, dat, dat maakt er net uit of je het wel of niet goed ziet. Ja, maar hij vindt maar het dan goed. gaan ze zeggen, gaan ze op een nee, troepje staan... Ze, en bedoel, met een verre kijken. Ik zie nee, ze maar nog. Ik, ik, ja, maar? ik bedoel gewoon dat ze... Uh, ja, Als je dan op bouwenspellen staat, dan zie je ze ook nog... Dat is wel wat lastig. Nee, maar ja, okay, maar dat... Jongens, maar even, Sorry. Daar, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat het te duur is. Ja. Elke keer een park ergens plaatsen is te duur. Ze moeten allemaal bij elkaar geplaatst worden. Hadden ja. ja, ze dat niet van tevoren kunnen bedenken? Ja, het lijkt mij een vrij simpel optelsommetje. Je denkt van nou, daar een park, daar een park. Bij elkaar kost het zoveel. Als we wel bij elkaar passen, wat kost het dan? Nou, uit. We weer ja. eruit. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dat is wel stom. Dit is, vind ik, echt zo ontzettend stom. Nou ja, we zullen zien hoe het afloopt. Ja, ik word er wel ja, een van, van haar. Het schijnt te gaan gebeuren, als wel superster George Clooney... en zijn aanstaande bruid uh, Amal Adol Adelmundim. Uh, schijnen in Venetië rond te lopen. Hij ah, binnenkort trouwen met haar. Ja. Ja. Iedereen gaat daar Eindelijk. naartoe. Eindelijk. George Clooney. Want als je echt... Ja. George Clooney. Iedereen die zeg maar een beetje een handtekening wil hebben van een bekendheid... moet daar zijn natuurlijk. Want daar komt iedereen naartoe. Sandra Bullock, Cindy Crawford, Matt Dillon, Brad Pitt, Anselie, uh, Jolie... Uh, en ook uh, Julia Roberts. Ze komen er allemaal naartoe. Dus als je een paar handtekeningen wil scoren... Huh. Zoek even uit waar het feestje nou, is. Dus ik ga er niet heen hoor. Nee, uh, ik ook niet hoor. <laughs> uh, dat doet babbel niks. Ja, ik heb hier nog een bericht over een... Uh, over een, dat misdaad loont. Oh. En uh, wel? Een, uh, ja, het, uh, ja, voor sommige mensen wel. Ja? Een, uh, een, ja, een aantal Duitse agenten waren vorige week op zoek naar de, ja, wat uh, boefjes die, uh, die nog boetes zouden overstaan of een celstraf uh, nog moesten uitzitten. En ja, ze vonden het wel een goede plek om uh, in het casino in de stad Bochum uh, naar binnen te gaan. Om daar te zoeken. Nou, daar kwamen ze inderdaad een man tegen waar nog een restatiebevel nou, uh, tegen stond. En de man moest uh, 710 euro aftikken of 71 dagen de cel in. Nou, de man had uh, nagenoeg geen geld. Uh, had hij dus. Uh, hij ging nou, zitten. Hij, uh, hij werd eigenlijk opgepakt. Maar op het moment dat hij werd opgepakt, gooide hij nog een muntje in de pokautomaat. Oh nee. En hij had jackpot. Jezus, dat hoop dus je er niet. Hij, uh, hoe heet het? De zeven. De, de 30-jarige man was in één klap duizenden euro's rijker. Je ja. kon zo de boete hop, aftikken. Ja. Ja. Maar nee, uh... die boete is wel verkregen met gestolen geld. Is dat dan niet van degene van wie dat geld was? Oh, ja, maar dat is o. nooit te achterhalen van wie welk geld is. Nee, geld, dat is geld is officieel van de staat. Oké. Okay. Officieel is in Nederland is. Nee. Nou, Okay. Een euro is van de Europese bank. Dus ja, eigenlijk. Dit is... Eigenlijk hebben we helemaal geen geld. Hey. Als ze dit in een film zouden spelen, dan denk je, ja, doei. Maar dit is echt gebeurd dan. Dit is echt gebeurd. Ja. Dit, ja. dit is toch de gekke boven. Oh, Wij vertellen het, dus het is waar. Ja, hard. dan is het waar, <laughs> zeker. We schudden we het fout uh, ons maar op. Ik denk het waar aan. Het schijnt toch een heel mooi weekend te worden. En wat hebben we al mooie dagen gehad, hè? sun sunny shining, the feeling. Maar het is verschrikkelijk nee. De zon is shining. Wat wordt het een hele mooie dag? Ja, ja, absoluut, ja absoluut. absoluut, kijk. Geen zorgen daarover. Nee hoor, ik, ik heb er helemaal geen zorgen over. Uh, gewoon doe wat je leuk vindt. Ja, precies. Doe gewoon wat je leuk vindt. Het kan allemaal nu nog. Straks is het dan ook allemaal afgelopen. Hé, hey, ik zie je iets over de Titanic. Ja. Hoe, dat krijgen we het straks over. Dat daarom? krijgen we straks over, maar het niet over de Titanic. Maar ik wilde even weten wanneer het was. Ik zei 1912, en het was ook zo. Ja, 1912. Ja. Goed hè? Ja, ik, ik ben trots op mezelf dat ik het toch goed in mocht. Ja, het blijft een interessant verhaal. Hoewel sommige. Alleen, verhalen over de tijdtraining kloppen dan weer niet. Die wordt dan altijd weer bijgesteld. Die uh, Ballard heeft hem er ontdekt. Uh, nou goed, dat zijn alle dingen. Nou goed, maar daar gaan we niet over hebben. Nee, daar nee, gaat we we gaan, we hebben. We we gaan we, gaan het, we het helemaal niet over hebben. Daar gaan we niet over hebben, zeg. gewoon niet meekijken op mijn schema. Nee, precies. Dat Ik een beetje vind gewoon uh, een beetje informatie voor uh, mm. onze luisteraars te verzamelen. Hartstikke goed. Dus de zaterdagmorgen loopt tegen 9 uur de Sunny Shining van de Film. heel lang geleden zeg. Marcus. Ja, ik heb, ik heb een uh, leuk berichtje over een, over een agent weer. Ah, uh, tuurlijk. Ja, altijd leuk, altijd leuk, die agent. Precies. Want uh, ja, een agent. Uh, die werd uh, De politie werd gebeld door een, uh, door een inbreker. Uh, wanneer uh, je als dief in een huis leegplundert, mag je uh, van geluk spreken. wanneer je zomaar ermee uh, ja, wegkomt, natuurlijk. En uh, ja, dat uh, was deze keer niet het geval, een uh, inbreker had ingebroken in een huis. Ja? Uh, vervolgens wist hij niet meer hoe hij binnenkwam. Nee? En dus ook niet meer hoe hij naar buiten kon oh, komen. Uiteindelijk, oh, in paniek, heeft ja? hij maar de politie gebeld. Oh, kijk. En uh, ja, die heeft de man uh, bevrijd. Maar ja, inmiddels zit hij wel weer vast. Oh, het. Ja, precies. En die zijn even naar binnen gekomen en, uh, Nee, hou eens ze op zeg. Zij is ze oh, ook weer no, niet te kijken. Nou, nou, nou. Maar het gaat toch zo... Heb je daar geen vriend of zo die je kan bellen? Een partner in crime? Die hem kan helpen? Je kan toch gewoon eventjes een ruit inslaan, of zo? ja. Nou, het is ja. niet, die hebt de opleiding niet echt helemaal afgerond, toch? Nee, hoor, volgens, nee mij. volgens mij. Weet jij waar die zit? De Wat? De opleiding? Je opleiding? Ja hoor, in de gevangenis gewoon, uh, je gaat gewoon naar Lelystad. Ja, half, uh, je twee jaar Woningen gezeten? daar. Ja, je... venhuizen, venhuizen, Venhuizen, En als je daar gewoon zorgt, daar heb je hele goede opleidingen. <laughs> En het is een all-in opleiding, dus de, de, de, eten en drinken en slapen zit erbij. Ja. En nou, het is gewoon een paar jaar en dan ben je helemaal klaar. Het, het zou wel wat kunnen zijn als ze gewoon een, een cursus geven aan uh, mensen in de criminele circuit. om wat beter met medemensen om te gaan. Oh, zo Dat zo, ze geen ja, trauma ja. er overhouden, weet je wel. Tools for you en zo. Ja, zo, dat, zo. Is, dat is er een, hè, voor jongeren: tools for you. Van hoe je... Je moet reageren als iemand kwaad tegen je doet. en dat je dan niet uh, gelijk zijn kop eraf uh, trekt. Ja, maar dat, dat, je dan, dat je daar op een volwassen manier mee omgaat. Ik wil jouw geld. Geef nou jouw geld dan maar, joh. He, doe ik je verder helemaal geen kwaad? Nee, geef nou precies. je geld maar. Ja, ik ben geef echt een, een fijne hier. gozer. Kijk ja. dan naar mij, man. Ik ja. ben echt aardig. Nou, hey, bedankt voor je geld. Hè. Hey, verder, je hoeft geen trauma te hebben, hoor, maar toch bedankt. En een fijn weekend. Een fijn weekend, ja, precies. <laughs> dat je het zo een beetje kan afsluiten. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, precies. Uh, ik heb nog wel een bericht: er, is, nou, uh, er was een auto-ongeluk. En uh, er was een uh, pizzacourier. En de politie die dacht echt van, hoe zit dat nou? Maar ze hebben dezelfde dus pizza's afgeleverd voor de gewonde pizzacourier. Oh. Dus die mensen die pizza hadden besteld, die schrokken zich in ongeluk. Van, politie voor de deur. Oh, maar, ja. pizza, ja. politie, Grappie. Ja, portie, politie, pizza. Nou, uh, we zijn zo bij terug met het tweede geheelste programma met een overzicht wat er allemaal gebeurde op deze dag...